Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS Op 3. Een spannende avond voor ruimteorganisatie NASA. Want binnen nu en een uur moet de hypermoderne robot Perseverance landen op Mars. Als alles goed gaat met parachutes, remraketten en kabels, landt het ding veilig in een krater op de Rode Planeet. En kan daarna van alles onderzoeken, vertelt deze sterrendeskundige. Er zit een, een kleine drone, die, die zit ook in, zeg maar, in die robot. Die wordt daar dan neergezet en die gaat dan. Ik meen vijf keer een, een vluchtje maken op Mars. En dat is op zich ook wel een hele technische uh, hoogstandje. Want op Mars is bijna geen atmosfeer. Veel minder dan op aarde. Dus zo'n drone moet dan grote propeller hebben en heel snel uh, ronddraaien. De robotwagen gaat ook proberen zuurstof te maken in de eile atmosfeer. En dat is belangrijk voor eventuele bemande missies naar Mars in de toekomst. PSV moet flink aan de bak, willen doorgaan naar de achtste finales van de Europa League. De Eindhovenaren verloren vanavond met 4-2 van het Griekse Olympiakos. Voor PSV was het al met al geen beste wedstrijd, zag onze commentator. Het wordt 4-2, weer een persoonlijke fout. Het is echt PSV ten voeten uit, helemaal in deze wedstrijd. En dat is eigenlijk de triest voor woorden dat je dat iedere ja. keer kan zeggen. Over een week is de return in Eindhoven. Ajax trap rond deze tijd af voor de Europa League wedstrijd tegen Lille. En leerlingen van een school in Utrecht krijgen misschien binnenkort les in de jaarbeurs. Vanwege de anderhalve meter afstand passen niet alle leerlingen in één schoolgebouw. Daarom komt er een extra locatie. En ja, de hallen van de jaarbeurs staan door corona leeg. De rector ziet het wel zitten. Ik denk dat ik hier met een heel leerjaar in zou gaan. En een opstelling zou creëren die heel flexibel kan zijn. Twee klassen tegelijk, kleinere groepjes... Her en der wat digiborden um, en uh, tafels en stoelen natuurlijk. dat Een laptops... paar, paar boeken ja. tegen de gal misschien. Dat zou heel erg prettig zijn. Een verwarming ook. Het is nog niet helemaal zeker of de leerlingen verkassen naar de jaarbeurs. De schoolgemeente en evenementenhal zijn er nog over aan het praten. Het weer vanavond op meerdere plekken regen. Vannacht wordt het droog. Het koelt flink af. Lokaal kan het glad worden. Morgen is het bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. een Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Er staan twee korte files op de A208 van Haarlem naar Velze voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer. En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer, dan rijdt het langzaam tussen de Ring van Alkmaar en Sint Pancras, 4 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 nummers die ik uh, meerdere malen heb uh, gedraaid af, uh, afgelopen weekend op het moment dat hij uitkwam afgelopen vrijdag uh, gebeurde dat daags na de uitzending van deze alternatieve FM. En, uh, en meteen ook uh, gevraagd aan uh, Mariska, wat heb je nou gedaan Mariska is uh, trouwens van uh, Von V hoe heb je dit in je hoofd kunnen halen om dan toch nog uh, openly remember uit te brengen maar uh, uh, uh, op, op zich is het een Echt een wereld, weergeloos nummer, ook songinhoudelijk, want het gaat over, uh, nou eigenlijk uh, wat de gebeurtenis binnen de familie uh, die uh, hebben plaatsgevonden. Dus uh, uit het appverkeer heeft zij daar op een gegeven moment een uh, nummer uitgeschreven. Uh, en uh, ja, uh, de hele dag door uh, loopt Moriska dan eigenlijk met een soort diktafoon of of een bloknoot met een pennetje erbij uh, om dingen op uh, te schrijven. En uh, uiteindelijk is ook uh, dat we met dit nummer gebeurt. Uh, het, het ja, het leuke is dat uh, collega Willem de Waard op de zaterdagmiddag de primeur had. Want die kon hem gelijk draaien. <laughs> Vond ik ook wel grappig. Dat je op een gegeven moment lees je dat bij Zwaardvis van... Ja, we hebben Hurry Home. Ik zeg nou, die is inmiddels al wel achterhaald. Want er komt een, een nieuwe. En uh, prompt dat Willem ook meteen daarop in speelt. En zegt van, nou die spellijst, die, die, die uh, pas ik dan onmiddellijk aan. Uh, is trouwens niet de enige, het enige leuke radioprogramma in een lande wat aan uh, alternatieve muziek uh, doet. Want ook op de dinsdagavond bij dezelfde radiokapelle is er Bang Your Radio van Thomas Hartenveld. Uh, Thomas is uh, een beetje vergelijkbaar als uh, bijvoorbeeld uh, Evie Major hier in uh, Noord-Holland. Maar dan uh, doet uh, Thomas dat uh, voor 3 voor 12 in Rotterdam. En uh, die doet dan ook uh, heel veel met uh, alternatieve bands uh, die bij hem zelfs langskomen. Vraag me alleen af of dat uh, ook uh, nu gebeurt. Uh, maar uh, veelal wordt daar ook de scherpe rand van platenland in uh, Nederland opgezocht. Uh, uh, dat zijn dus de programma's naar mijn hart. En er is er nog één. Uh, dat is uh, ook nog een uh, muzikant zelf van de uh, Pierce Songwriters Guild. Hij, maar hij heeft er ook zelf een eigen programma tussen 7 en 8. Op maandagavond bij Love... Oftewel de lokale omroep voor Volendam en Edam. Uh, in het uh, programma Roy draait door van Roy de Smet. Want daar heb ik het over. Die heeft ook een uh, radioprogramma tussen 7 en 8. En ook daar zitten hele leuke dingetjes tussen. Dus uh, of, uh, ja, vanavond uh, ben ik er dan uh, niet aan toegekomen om uh, Wiesel uh, te draaien. Of No Wiesel. Uh, maar dat zal uh, binnenkort wel gaan veranderen. Want die uh, zullen we dan waarschijnlijk binnen twee weken ook mee gaan nemen. Dus dat is even uh, voor de mensen thuis uh, die uh, mee zitten te luisteren. Um, deze meneer Martijn Bakker, die hadden wij, als het goed is, vorige week nog uh, in de uitzending. En het ging over de Trail of Life. Oftewel, hij was op een gegeven moment op reis. En toen uh, vliet zijn oma het tijdelijke voor het eeuwige. En daar gaat het over. Trail of Life van Martijn Bakker. Step by step, you're slipping.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 start out and try echt nog mee met de, de stevigheid van deze Alkmaarse band. Ba bas song ba Of bassong, hoe je het moet noemen. Maar misschien zal uh, uh, Gijs ons dat op 4 maart uh, wel even willen toelichten. We hadden dat uh, oorspronkelijk uh, gepland om dat vanavond te doen. Maar uh, één reset en de hele zooi uh, is van de leg. Uh, want we dachten nou de telefoongesprekken gaan wel plaatsvinden. Maar mooi niet. Uh, song van Portland Row. En daarvoor Emmy met The Rain? En dan moet ik even het lijstje erbij pakken. Want anders dan, uh, weet ik ook niet meer precies wat ik daarvoor gedraaid heb. Namelijk Martijn Bakker met zijn band uh, Trail of Life. Die hebben we vorige week nog even gesproken. Volgende week, als ik dan toch uh, zo vrij mag zijn om daar even over uh, te praten. Hebben wij dus dan uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat zou vanavond zijn. Maar omdat er dus uh, van alles en nog wat uh, plaatsvindt uh, beneden in uh, de grote studio. Uh, we kunnen wat centjes uh, verdienen als uh, noodleidende lokale omroep uh, bij, uh, bij deze Zandvoedse omroep. Dan moeten we dat ook niet nalaten om het te doen. Maar die hebben dus een uh, bespreking van uh, de cultuurnota. Uh, uh, en dat gebeurt online. Want tegenwoordig uh, zijn fysieke bijeenkomsten bijna uit en boze. Sterker nog, ze zijn uit en boze. Want uh, voordat je het weet hebben we een e 84 te pakken. Dat is tegenwoordig de nieuwe virusvariant, mensen. Dus uh, daar ga ik je ook niet veel mee vermoeien in deze uitzending. Uh, we gaan weer verder. Uh, we hebben haar ooit uh, gehad. Uh, tenminste, het materiaal. Uh, wat, wat dat er gaat, dat is een tijd geleden hoor. Maar ineens uh, zie ik ineens weer wat het nodige voorbij komen. Want Kalulu is weer terug. De dame uit uh, Rotterdam, want daar komt ze vandaan, uh, heeft uh, weer een nieuw materiaal uh, gemaakt. En dit is uh, een single die zij vorige week heeft uitgebracht. En het nummer dat heet Don't Start Now. Daarachter gaan we luisteren naar de nieuwe single van Jacob D. Edward. En die gaan we volgende week echt spreken uh, telefonisch in de uitzending. Want daar zitten we beneden.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 place for me back in the silence of the night don't you sing me the song Zo, ik zit weer gewoon beneden. En die mensen die denken van... hé, hey, is hij er dan nog? Ja, eh, ik ben er gewoon nog. Uh, we zitten ge, ik, ik ben gewoon weer beneden gaan zitten. Of staan eerlijk gezegd. En uh, ja, de Zoom-sessie is voorbij. Ik zie nog een aantal mensen hier uh, krap uh, bezig zijn... om uh, de boel nog uh, verder op te ruimen. Uh, wat ik altijd leuk vind... Uh, ook van de dinsdagmorgen loopt er iemand uh, rond... die, uh, die mee uh, zit te kijken. Ja, uh, ik zou zeggen... pak gewoon even een microfoon, uh, vriend. Want uh, ja... ja. ja. Uh, ik bedoel, uh, <laughs> je bent zo. er toch. Dit is jouw eigen... Uh, dit is dus het uh, programma met al die kutnummers. Jouw kutnummer twee uur. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, nee, maar uh, bevalt het je? Heb je al wat gehoord of niet? Uh, uh, kan het ook je goedkeuringen hier en daar wat wegdragen? Nou, je zal, je, je, ja, ik ben, ik, ben, ik ben wel iemand van, de, uh, van de, een beetje de gouden en Een beetje bekende, leuke... Niet alleen gouden houden, want ik ja. hou ook van nieuwe muziek. Ja eigenlijk overal van, je moet het wel kennen. Ja, en bij jou de... gaat het om de bekendheid he? van het Ja, donk. en als ja. je af en toe, heel af en toe is er een nieuw plaatje eruit denk van, nou, oké, okay. Dan fietsen we dat er even tussendoor, maar ja. zo'n heel uur. Haak ik dat, af. Dat, dat, dat, dat hou je niet vol. Over afhaken gesproken. Nou, Met... ik vind het wel heel leuk om jou te horen hoor. Oh, is dat zo? Ja. Uh, uh, Ger zet even nog uh, zijn uh, uh, ja. boodschappen weg. Uh, nou, je, uh, je bent vroeger een platenplugger uh, geweest. Oh, een uh, is die muziek dan eigenlijk dan wat, wat jou betreft dan een beetje veranderd, of wat dan ook? Nou, je ziet wel uh, per decennia dat het heel erg uh, uh, uh, verandert. Ja. 80 jaar was heel erg uh, synthesizer. En, en, en, uh, mm -hmm. Ik vind de 70 jaren het mooist. Ja. Daar gebeurde het. Er zijn de meeste nieuwe. Uh, uh, de vernieuwingen in de muziek. Uh. Ja, ja? En, en, maar, maar ook bands als. Uh, uh, The Doors en. en, en uh, uh, uh, ja, noem maar op. Oh, ja. wel, alles, Fleetwood Mac. Doe je dat ook? Fleetwood Met, Mac, ja. Uh, dat is allemaal, komt allemaal uit de 70 jaren. En dat, ja. wa dat waren toch wel uh, allemaal. Muzieksoorten en composities die nog steeds uh, briljant zijn. Ja. En ook de 60-jarige. Ja. Nou ja. uh, voor de mensen die uh, thuis uh, zeggen we, ja die Gerloogman. En ja, die heeft vroeger dus uh, naast Tom Mulder uh, gezeten, onder andere. Ja. Ja, want uh, dat was één. Uh, het tweede. Ik was is was de eerste sidekick van Nederland. Ja, ja het, het, het, Dan eventjes nog, uh, nog naar een, uh, een hilarisch verhaal. Wat, uh, wat jij nog een, uh, een, een anderhalve week geleden nog even ergens te vertellen. Want uh, jij bezocht ook in de jaren 70 nogal veel concerten, geloof ik. Ja, Dat was in de jaren, jaren 80, denk ik. Toch wel? Ja, Dat, ja, dat dan, wel het is iets later. Dus. Was, ja. ja, iets begin, begin jaren 80. Uh, er is een verhaal, mensen. Uh, Ger Loofman gaat naar een uh, concert van Queen. Wat gebeurde er uh, precies? Ja, ik vond het niet leuk. <laughs> ja, en, ja, als, je, en leuk. als jij iets niet leuk vindt... dan, dan ga doe je dat. Ja. En uh, dat heb ik gedaan. Maar ik zat, volgens mij zat, zat ik zelfs op de eerste rij. Ja. En uh, dat was een, een concert waar iedereen zat... Mm. Volgens mij in de Rai in Amsterdam. Hmm. En uh, iedereen zat daar. En op een gegeven moment was ik er klaar mee. En, <laughs> en toen, toen stond ik op. En <laughs> ik liep met mijn vriendin weg. <laughs> en toen zie ik die Mercury. <laughs> Zo kijken. Voor wat, wat gebeurt hier? <laughs> Freddie Mercury mensen. Die, die, had dat het de zonde... natuurlijk dan meegemaakt. Dat nee. iemand weg was gelopen. Ah, nee. het concert. Nee, dat, dat, dat is Freddie Mercury dus overkomen. ja maar uh. ik, ben een beetje, ik ben wel een beetje verwend geworden. In die tijd. Want ja. ik... ik ik heb zoveel concerten gezien. En op een gegeven moment uh, uh, ben je daar... Weet je wel, ik ben dan alleen maar dingen die ik zelf leuk vind, is het, is het leuk. Maar als ja. je heel veel concerten moet gaan bekijken van bands waar je niks ja. mee hebt... Ja, dan is het een uh, soort van... Mo mo mo dan moet je er, weet je wel. Dan ja, ja, ja, ja, ja. wordt het opeens werk. Ja. En, en, en, uh, uh, ik ik heb, ik heb toch nog even tijd over. Hij is uh, ooit nog eens een keer een kutnummer geweest... Uh, bij uh, de Kalt Nogals-show. Maar dat verdient hij eigenlijk niet. Want ik zeg... Uh, uh, ik heb vorige week heb ik het uh, programma erbij afgesloten. Uh, uh, ik heb nu toch uh, 24 minuten, dus ik kan hem <laughs> nog... Ja, ik heb, ik heb tijd zat, dus ik kan, kan hem nog, uh, nog een keer toevoegen. Uh, dat is deze. Uh, dan wil ik toch nog eens een keer uh, van, uh, van jou weten... Van, uh, wat je er eigenlijk uh, nog een keer van vindt. Nou, ga gaat er, gaat er heel erg uh, Ga, ga heel erg. er even naar luisteren. Hier uh, zijn ze nog een keer. The Artists and Something with Ocean. In de drijver hoort dat hij als k-nummer in de kant nog vals heeft gezeten, dan schrikt hij. Maar dat is nou juist. Ook... Oh, oh, oh, ja. Wat zei je, Ger? Heel erg blij. Ja, maar uh, we hebben het er traf... Maar weinig, hè? Die dat, ja, die dat mogen zeggen. Ja, want uh, Tino zei dinsdag uh, ook uh, heel terecht in de uitzending. Het moet een eer zijn als je als K-nummer gedraaid wordt in de kant nog van jou. Want 9 van de 10 keer is het ook nog gewoon goed materiaal. Wat, wat gehoord. Ja, ja dat, is waar, dat is waar. Want dat is de scherzende manier van onze manier van doen op die dinsdagmorgen tussen 10 en 12. Ik moet mo het je meegeven. Ja, zie je. Nou, uh, dit was uh, uh, geschoeid op de jaren 60. en daarom uh, vond ik het ook een heel groot mooi uh, nummer. Zong inhoudelijk zal het allemaal wel uh, best wel allemaal kloppen. Uh, terwijl de heer Loogman uh, keurig netjes uh, nu uh, de boel aan het afruimen is. Uh, ja. ja. want ja. Uh, is de paus katholiek? Kijk de weer in het bos. Slaat Dolly Parton op de rug. <laughs> ja, dat zijn allemaal van die... Heb je ook Johan te pikken? <laughs> Ja, dat zijn van dat soort uitspraken. Uh, goed, we gaan even verder uh, weer met uh, serieuze zaken. Want uh, voor die mensen die, uh, die echt de, de onzinnige... Je mist overigens uh, helemaal niks hè, op die nee, dinsdagmorgen. Als dus, uh, je ja, wat, wat, niet luistert, mis je wel heel veel. Uh, uh, ja. Goed, daarom zit ik hier ook uh, half uh, reclame te maken weer voor de dinsdagmorgen. Want uh, misschien neem ik uh, die mensen die nu zitten te luisteren uh, wel mee op die dinsdagmorgen. Uh, Sister Sunflower, oftewel Sister Zonnebloem, bent out of control. Met eveneens ook zo'n legendarische titel die ze gebruikt hebben voor een EP, namelijk Déjà Vu I don't know if I tell you If you're ever changing lanes I won't refuse to take the blame For your laments say silence of the night feel that stone cold luck of your disguise aim for, for no, no second day to end before your eyes without your confidence Ja, we gaan uh, een beetje wat gas uh, geven. Floodlines uh, met uh, Black Sheep Breakout. De uh, bedoeling was dat, dat we ze uh, in de uitzending hadden gehaald. Maar dat verhaal, dat ken je. We hadden een telefoonlijn die niet helemaal uh, werkte. Waaghond uh, nu met In een Droom Nederlandstalige indie pop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 for de vakantieplaatjes van, van Kafka. Op hun eigen profiel zeggen ze dat ze een happy winterweekend hebben gehad de afgelopen week. Zitten ze zitten in een ijskoude omgeving. Maar mensen, vorige week moesten we nogal baggerend door de sneeuw naar huis komen. Dat is er niet meer bij, want dit weekend kunnen we de terrassenstoelen wel naar buiten gooien. Want ja... Het is uh, bijna zomer in het uh, land. En dat in februari. Hè? De vorige week nog een beetje sneeuw. En uh, nu uh, gaan we het uh, uh, over een heel andere boeg gooien. Uh, ik heb wel even gekeken: van, ligt er dan nog uh, sneeuw? Jazeker wel. Uh, daarvoor hoorde je waakond En in een droom en, en alle leuke dingen komt een eind. Zonder telefoongesprekken. Het bleek dus, de geluidskaarten zijn mensen. Dus nano, nano. Dat dus. Uh, maar volgende week, uh, dan uh, doet alles het uh, gewoon weer. Want dan zitten we gewoon hier mee. Ik, samen met Jip Richter. Dus dat uh, is volgende week. 3 voor 12 noord Holland Vloedgolf. De laatste voor vanavond is Ego Twister en Those Days on Lily Street. En straks veel plezier met het uh, programma Nashville Radio. En anders tot dinsdagmorgen, uh, Waar ik dan weer van de partij mag zijn met die andere drie gasten. In een uh, nieuwe kant nog show tussen 10 en 12. ochtends. Dag.